Nou, het is vandaag de 9e mei, 15e jaar. Ik wil beginnen met Chauvaar, met de chauffeur te laten klinken. zingen we gelijk sabbatschalom. Nu wil ik het Shema, ik zal het even op het scherm zetten. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echaat. Baruch Shemkeva Malghuto reola.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 Amen. Dan willen we nog Psalm 92 zingen, de Sabbatpsalm. Psalm 126. Die gaan we straks... Hij uh, wordt gezongen door de, de opper Gazan van het Israëlische leger. De Shifkantor, zoals het dan uh, erbij staat. Geweldig mooi lied, een pelgrimslied. Toen Java de gevaren van Sion terugdeekkeerd, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuichen. En men zei onder de heilige volken, Yahweh heeft grote dingen bij hen gedaan. Yahweh heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Yahweh brengt een omkeer in onze vervangerschap, zoals waterstroom in het zuiden. Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Dan gaan we drie liederen zingen. En dat is eerst Hosanna de koning Koninkomst, opwekking 240. Dan gaan we de Tower of Babel zingen. Ik ga verder met Elisa. Weer een nieuw, nieuw stuk van Elisa. Ja, waar we zo ontzettend mooie lessen in zitten. En twee Koningen vijf, Na Amman, de bevelhebber van het leger van de Koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer. En van hoog aanzien. Hij was echt zeg maar, dus een, ja, een VIP, zoals wij dat zeggen. Very important person. Maar hij was echt een aanzienlijk man. En dat merken we ook in de geschiedenis van iemand die dus echt enorm veel betekende. In de ogen van zijn, van zijn koning, maar ook van degenen die om hem heen waren. Het was echt een man, een hele vriendelijke man, stel ik maar zo voor. Iemand die dus echt het goede voor had met degenen die om hem heen waren. Want door hem had Yahweh de Serie's verlossing gegeven. Dus hij had ook gezorgd dat dus aanvallers, het staat niet bij die, maar ze waren dus belaagd geworden door andere volken. En hij had dus als bevelhebber de overwinning behaald. Dus hij was echt een Strijdbare held, vergelijkbaar met David, denk ik dan. Maar hij had een groot probleem. Hij was melaas. En in, Met name in die tijd was dat eigenlijk een dood voor ons. Ten eerste werd je uitgestoten uit de maatschappij, want nog was verschrikkelijk besmettelijk. Qua ziekte stelde hij eigenlijk niks meer voor. Was hij was eigenlijk naar de randen van de samenleving geduwd. Maar toch had hij nog een behoorlijke invloed en aanzien ook bij de koning en bij de mensen omheen. Dan staat er een heel opmerkelijk stukje, er zijn maar twee regeltjes uit die staan. Er waren dus benden uit Syrië getrokken en die hadden dus een klein meisje uit Israël als gevangene weggevoerd. We zien dat dus uit de vorige keer, we zagen we dat er regelmatig dus invallen werden gedaan vanuit Syrië richting Israël. En dat stopte dus pas toen op een gegeven moment er een gebeurtenis was met Elisa. Maar een van die bendes, dus een van die roofbendes, die hadden dus een meisje weggeroofd. En als slavin meegevoerd. en verkocht aan de vrouw van de Aman. Dat was een hele normale gebeurtenis in die tijd. Hey, we kunnen er nu raar naar kijken. alhoewel het nog steeds gebeurt hè, op de wereld. zijn nog we steeds voortge waar zulke dingen voorkomen. Helaas. Maar toen was het argument plaats. Ook de Israëlieten deden dat er, hadden ook slaven in dienst. Maar zij was dus in dienst met de vrouw van de Aman. Nou, wij hebben natuurlijk een bepaald beeld. van een slavin. die dus werkzaam is. Uh, in een huishouden. Van onderdanig, ze doet de mond niet open pas als er dus tegen haar gesproken wordt. Hier is het toch iets anders. Want zij zegt tegen haar meesteres, ach, als mijn heer maar eens bij de profeten Samaria zou komen, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Zo zeker, hè? Dus wat een geloof heeft dat meisje uit Israël. Dat is onvoorstelbaar. Dus het is niet van, mocht het nog maar eens gebeuren, of ach, als hij zou bidden, of als dat... Nee. nee. Zij spreekt het met zekerheid uit. Als de haar Heer bij de profeet in Samaria komt. dan neemt die profeet zijn milaasheid weg. Zo zeker stelt zij dat. Nou, dat heeft enorme indruk gemaakt. niet alleen bij haar meesteres, maar ook dus bijna aanman. Het is niet zo, zoals de discipelen zeiden tegen die vrouwen. die terugkwamen van het graf. Nou, joh, dat is vrouwpraat dat is kletspraat. Hoe kom je erbij? Ik denk toch zeker niet dat Yeshua dat eerst naar jullie toe komt en dan pas naar ons. Die geloofde het niet. Hier komt een slavinnetje die tegen haar meesteres zegt: en tegen haar meester eigenlijk ook. Van als u bij die profetische Maria komt, dan wordt u genezen. Zo zeker is haar geloof. Onvoorstelbaar. En de Aman, die neemt het over. Dus dat is niet zomaar van, uh, dat hij er aan twijfelt. Nee, hij gaat aan de koning vertellen: zo en zo heeft dat meisje uit het land is al gesproken. En dat is dus gewoon waarheid. Dus ik moet gewoon naar die profeet, want dan word ik genezen. Zo zeker zijn ze ervan. Ja, ik vind het een geweldig verhaal. Dat is zo'n slavinnetje eigenlijk dus van haar God. En van een knecht van God. En dan zo zeker weet van dat God redt. En dat dus die knecht van God dus uit zijn naam dus redding uitspreekt. genezing uitspreekt. Dat ze dat ten eerste verkondigt. En ze evangeliseert eigenlijk. En ze geeft daarbij zo'n zekerheid. Dat het overgenomen wordt en dat die mensen ook in diezelfde zekerheid gaan staan. Want je moet je voorstellen: je bent dus eigenlijk doodziek. En dan moet je dus naar je koning gaan vertellen: dan moet je luisteren. Zes dus en zo, ik moet naar die profeet toe, want daar kan ik genezing vinden. Oh, oh, hoe kom je daarbij dan? vraagt die koning: hoe kom je daarbij? Van wie heb je dat gehoord dan? Ja, van mijn slavinnetje. Ik Geloof jij je slavinnetje? Er werd niet eens gevraagd. Hij was zo zeker van het verhaal. Hij was zo zeker van de waarheid wat het meisje vertelde, dat ook de koning overtuigd raakt en daarachter gaat staan. Het is een, geweldig, ja, een geweldige beleidnis. De koning van Syrië die stuurt hem dus op pad. Die zegt, ik schrijf een brief aan de koning van Israël en ik geef u dus ook een gift mee. En dat is niet zomaar een gift. Ik heb een optie te zoeken van wat is nou 10 talent zilver. Wat zou het, nu, het zou ongeveer zo rond de 184.000 euro zijn. 6.000 sikkel goud, dat zou 2,6 miljoen euro zijn. En 10 stel gewaarde, ja, nee, dat zullen niet zomaar gewaarde zijn. Ik heb erg gehad op 1000 euro, of dat klopt, weet ik niet. Misschien waren ze veel meer waard. In ieder geval, alles bij elkaar, rond de 3 miljoen kreeg hij mee. Onvoorstelbaar. Maar dat was ook heel gewoon in die tijd. Want ja, hij ging natuurlijk naar een soort ziender toe. Iemand die dus... De goden zou gaan aanroepen om dus genezing te vragen. En dan moet het betaald worden. Dat was ook de weg van de afgoden. In ieder geval, die brief wordt bij de koning van Israël gebracht. Dat doet de aanman zelf en die gaat zelf mee. En daar staat dus nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, ik heb mijn diener aanman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. Zo zeker waren ze ervan, dat ook die brief die zekerheid helemaal weergeeft. Van, ik stuur hem naar u toe en ik ga ervan uit dat zijn laatstheid weggehaald wordt en dat hij gezond bij mij terugkeert. Dat was de boodschap. En de koning van Israël, in plaats dat hij dus blij is van, joh, er is iemand die dus zeg maar, naar onze God toe komt om dus daar zijn hel te zoeken. Die raakt helemaal in de stress. Helemaal. Want de koning van Israël, die leest die brief, die scheurt zijn kleren. Dat is echt een teken van diepe rouw. En hij zegt, ben ik dan God om te doden en leven te maken? Dat deze man iemand aan mij toestuurt om bij een man zijn relaatsheid weg te nemen? dat is onmogelijk, dat kan helemaal niet. Ja, het enige wat bij hem naar boven komt is, zien we wel, hij zoekt iets om mij aan te vallen. Want als ik nu in gebreken blijf, dan heeft hij dus een voorwensel om dus tegen mij uit te vallen. Om dus, zeg maar, met zijn leger tegen mij te komen strijden. Dus hij zit met zijn gedachten totaal op een ander spoor. Als wat dus die koning van Syrië zat. Bizar hè? De koning van Israël die dus zijn toevlucht bij God had moeten zoeken. Die dus daar helemaal los van is. En dan de koning van Syrië die dat wel doet. En dan zie je dat je dus een enorme communicatiestoornis krijgt. Maar gelukkig, Elijah wordt op de hoogte gehouden door God. En die hoort dat. Dat de koning zijn kleren gescheurd heeft. En die stuurt een boodschap naar de koning. Waarom heeft hij hun kleren gescheurd? Weet je dan niet dat ik er ben? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Maar dat wist hij al, die Naaman. Dat was juist het mooie. Stond niet in de brief, maar dat was wel de aanleiding dat dus die Naaman naar de koning was gegaan en dat die brief gestuurd was. Dus uiteindelijk komt hij terecht bij de profeet, wat steeds de bedoeling was. En ik heb erbij gezet: u ook dus de koning van Israël, die zou op dat moment ook weten dat er een profeet in Israël is. Dat wist hij wel, alleen hij vergeet het steeds weer, net als zijn vader. Steeds weer zie je van, hij wordt geroepen, hij wordt gewaarschuwd, er worden wonderen gedaan en het zegt hem helemaal niets. Hij legt het gewoon naar zich neer en gaat gewoon door met zijn leven. Na nou, aman wordt doorgestuurd met zijn paarden en met zijn wagen, want hij had ook heel veel bij zich en hij staat voor de deur van het huis van Elisa. Ik stel me zo voor dat een van zijn knechten gaat dus daar aankloppen om te vertellen, van luisteren, er is een heel belangrijk iemand uit Syrië en die komt hier om genezing te ontvangen. Wat doet Elisa? Die stuurt een bodem naar hem toe. En die zegt, ga heen, was u zevenmaal in Jordaan en uw vlees zal gezond worden en u zal rein zijn. Nou, moet je even voorstellen, die man is dus een vreselijk belangrijk persoon in Syrië is niet zomaar iemand, nee dat is echt een van de topfiguren van Syrië, die komt daar aan het huis van de profeet, die laat aankloppen door een bode, en dan komt de heer, dat dus huisjes niet naar buiten, maar die stuurt een bode naar buiten. Dat is een enorme vernedering, en zo ziet hij na Amant dat ook, dat is een enorme vernedering, omdat er dus geen aandacht, en hij had ook bepaalde verwachtingen, en dat zegt hij dus ook, dus hij wordt ontzettend boos, en hij draait zich om en gaat terug. Hij zegt, ja, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij staan, de naam van Jarewe, zeggen God, aanroepen, zijn hand over de paard strijken en de melaasheid wegnemen. Dus wat hij in zijn hoofd had, was zoals het ging bij de afgoden. Een hele hoop toestanden, de pluimstrijkerij, naar hem toe komen, een soort met toneelstuk opvoeren van wat ze allemaal niet nodig is om dus die goden gunstig te stemmen. Daar waren natuurlijk ook al die rijkdommen voor, hij verwachtte een hele hoop aandacht voor zijn persoon. Want hij was toch wel belangrijk. En dat gebeurt ook altijd bij de afgronddienst. Dan werden die mensen natuurlijk enorm geëerd. Er werden een hele hoop toestanden van gemaakt. Want het had ook te maken met het bedrag wat hij dan moest betalen. Niets van dat alles. Het woord van Yahweh is voldoende. En dat laat Elise eigenlijk heel duidelijk blijken. Dus luisteren. Ik stuur jou een woord van jaren naar jou toe. En daar heb ik mee te doen. Meer krijg je niet. Dat is het enige wat je krijgt. De nou, Aman is het er niet mee eens. Hij verwijst eerst naar zijn eigen rivieren. Wij bewaarden twee hele mooie rivieren in Syrië. De rivieren van Damascus noemt hij ze. En die zijn mooier als de St. jordaan Ik zou me daar beter in kunnen wassen en rein worden. Hij gaat echt, hij gaat weg, hij draait ze om en gaat terug in woede. En dan zie je eigenlijk dat hij dus heel erg geliefd was bij zijn mensen. Want zijn knechten, die laten het daar niet bezitten En die spreken hem ook heel erg liefdevol aan. Mijn vader. Nou, als jij dus echt vreselijk behandeld wordt door jouw baas, dan noem je hem niet jouw vader. Hun wel. Dus hij was echt heel goed voor zijn mensen. En dan zeggen ze, zo'n mooie opmerking. Als die profeet u iets moeilijks opgedragen had. Van, stel dat hij gevraagd had... Van beklim die berg. Hey, doe dat zeven keer en dan, zul je, hey, dan had je dat gedaan. Als iets heel moois, dan had je het gewoon gedaan, want je wil zo ontzettend graag, wil je genezen worden. En nu zegt hij iets heel simpels. Ga naar de taan. Daal zeven keer in het water af. En je zult rein zijn. En dat ben je ook niet gewend. Je bent niet gewend dat het over simpele dingen gaat. Maar vaak is het gaat het maar over hele simpele dingen. We hoeven geen grote en moeilijke gebeden uit te spreken om God om Gods hart te raken ofzo. Nee, een simpel gebed is vaak voldoende. Want het zit hem niet in onze veelheid van woorden. Want nou, dat staat ook in de Bijbel, hè, van de afgoden dienaars, die gebruiken een veelheid van woorden, omdat ze denken dat dat moet. Ik moet toch, dat afgoden moet je, toch een beetje voor jezelf innemen. Nou, dat is bij een niet zo. En hij daalt af, dus hij laat zich gezeggen, hij daalt af, hij tomkelt zich zevenmaal onder in de jotaan, onder in het woord van een man Gods. En hij wordt rein. Het is ook al geweldig dat hij zich laat gezegd heeft, dat hij dus dan luistert. Dus je ziet ook dat hij dus wel een speciale band had met zijn dienaar met zijn knechten. En zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van die kleine jongen staat er. Dus hij wordt gewoon weer een beetje roze achter, zeg maar. Van, kun je kunt je niet voorstellen dat iemand die dus toch op leeftijd is, helemaal de huid krijgt van een kleine jongen moet wel zo'n enorme indruk hebben gemaakt. Niet alleen bij hem, maar ook bij iedereen die erbij was. Toen keerde hij terug. Het is niet zo dat hij dan gelijk terug gaat naar Syrië. En zegt: nou, ik ben genezen, het is gelukt. Nee, hij is zo onder de indruk dat hij terugkeert naar Elisa. is zijn hele gevolg. En het mooie is dat hij dan wel Elisa te zien krijgt. Want hij gaat voor hem staan. En hij doet een belijdenis, Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde... Geen God is dan in Israël. Dus op dat moment gooit hij alle afgodendienst van zich af. En komt hij eigenlijk tot geloof, zei Het, het is gewoon een geloofsblijvenis. Maar hij zit nu toch nog steeds met de afgodendienst in zijn hoofd. En dat moet betaald worden. Dus hij zegt nu dan: Neem toch een geschenk aan van uw dienaar. En hij heeft veel bij zich, hè? Dus hij kan er rijkelijk uitdelen. Elisa, die hoeft niet karig te zijn. Die kan vragen wat hij wil. Hij heeft geweldig veel bij zich. Maar Elise zei: Zo waar Jahwe leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. Want daar ging het om. Het ging erom dat God een woord spreekt en dat daar dus niks voor betaald wordt. Nee, als God je geneest, dan is dat gratis. En dan heeft het niks te maken met witse toestanden. Nee, als Jabelle je geneest, dan is dat gratis. En dat is ook zo in het ook." Zegt Paulus ook, de gave van genezing. dan mag je dus geen geld voor vragen. Dat is heel wat anders dan dus de gave van prediking en zo. Daar staat ook heel duidelijk bij: de arbeider is loonwaardig. Maar het gaat niet over de gave van genezing. Lees het maar na. Daar is hij heel streng in. Hij zegt: nee, daarvoor dat heb je gratis gekregen en dat moet je ook gratis uitdelen. Hij is het er niet mee eens, naar Aaman. Dus hij blijft bij me aandringen: van oh, nee, nee, nee, ik wil betalen. Want ik ben zo ontzettend blij dat ik dus genezen ben. Maar Lisa is ook heel erg to the point. Hij weigert het en hij blijft weigeren. Nee, ik wens niet betaald te worden. Dus die man gaat eigenlijk onverrichte zaken, gaat hij weg. Oké, okay, zegt hij, van mag ik dan misschien een kar aarde meenemen? Kwart, hè? Dus hij vraagt of dus, hij had een aantal karren bij, zich staat er. Hij Hij dus zoveel meenemen als een span meldieren die kan. Dus ja, dat is toch een paar honderd kilo. Aan aarde, wat hij meeneemt. Wat hij daar precies mee wil, staat er niet. Maar je zou kunnen zeggen dat hij daar toch een soortement brandofferplaats van wil maken. Dus toch een soortement afgesloten plek. Hij heeft toch zeg maar, heel erg sterk in zijn hoofd van dat de God van Israël, die wordt alleen gediend op de grond van Israël. Dus vandaar dat hij die God meeneemt. En daar dus een soortement gedenkplaats, een dus soort offerplaats van wil maken. Nou, Elisa die maakt geen bezwaren tegen, want wat hij zegt is, hij zal vanaf dat moment geen brandoffers en slachtoffers meer brengen aan andere goden, maar alleen aan de god van Israël en Javah. Dus die man is echt enorm geraakt in zijn hart. Dan doet hij een andere oproep. In deze zaak vraagt hij al van voren vergeving. Wilt u alsjeblieft zorgen dat Javah mij vergeeft, want de koning is gewend dat hij op mijn schouder leunt als je dus naar het gebedshuis van Rimmon gaat, afgrot van Syrië. En ik moet mee, ik kan niet weigeren. En hij zal dus ook op mijn schouder leunen. En als hij buigt, dan zal ik dus ook mee moeten buigen. Dus als ik mijn neer zal buigen in het huis van Rimmon, alsjeblieft, laat Javen dan de dina in deze zaak gaan. En Dus hij zegt, in mijn hart buig ik niet, maar het is alleen voor mijn koning dat ik dus mee moet buigen, maar mijn hart buigt alleen voor Jave. Elisa geeft een heel simpel antwoord. We gaan in vrede. Shalom. Dus hij geeft geen veroordeling. Hij zegt niet van nee, nee, nee zo werkt het niet. Dit kan helemaal niet. Van. Nee, hij heeft toch wel begrip voor de situatie waar die man in zit. En dat hij niet ineens tegen zijn koning kan zeggen nou, het Huis. Ik gooi nu alles aan de kant. En ik ga de god van Java dienen. Dat is toch wel een stap te ver. Hoe het verder gelopen is, staat er niet. In ieder geval, ik denk wel dat het niet teruggekomen is. Bij de koning dat hij een enorme getuigenis heeft gegeven over wat er was overkomen. En ook zeg maar richting de God van Israël. Hij gaat terug naar huis. Hij is een eindje op pad. En dan Gehazi, de knecht van Elisa, die begint eigenlijk in zijn hoofd na te denken. Van ja, ja, ja. Dan heeft Elisa heeft man teruggestuurd die zoveel wijze had en zoveel had aangeboden. Maar hij heeft er niets van meegenomen. Hij heeft er niets van aangenomen. En dan roept hij zelfs de naam van Java aan. Zo waar Java leeft, ik zal hem achterna rennen. En ik ga wel iets van hem aannemen. Dus ik ga toch proberen om dus iets van die rijkdom die hij bij zich had. Om dat mijn kant op te laten komen. En dat doet hij. Dus hij rent erachteraan. En hij komt dus op een gegeven moment in het zicht van die wagen. Een van die dienaren die ziet dat. Dus die waarschuwt zijn baas denk ik. U stopt de wagen. Hij laat zijn eigen van de wagen zakken en loopt tegemoet en zegt: Is alles goed? En dan zegt Gehazi, Ja, nee, het is allemaal prima. Maar kijk, er zijn twee profeten, twee leerlingprofeten zijn gekomen bij de profeet. En die wil hij wat gaven meegeven, maar goed, dat heeft hij zelf niet. Dus als u nou een talent zilver en twee stel gewaarde mee kan geven, dan kan ik dat verdelen aan die twee leerlingprofeten. Geen enkel probleem. Natuurlijk zegt iemand: Weet je wat? Neem twee talenten. Je ze allebei een talent zilver meegeven en allebei op één gewaad. En hij dringt aan en zo gebeurt het ook. Hij krijgt twee talenten zilver mee, twee buigels, twee stelverwaarden. Hij krijgt er zelfs nog twee knechten mee die hem voor hem dragen. En die hem dus ja, terugbrengen naar het huis van Elisa. Ja, dat is niet de bedoeling. Want Elisa moet er niet van weten. Dus ze komen bij de heuvel dicht bij de plek waar Elisa woonde. En hij zegt tegen de dienaar van nee, nee, nee, vanaf nu kan ik het zelf hoor. Hartelijk dank. Fijn dat jullie het gebracht hebben. Hij verbergt het in huis. En hij laat de mannen gaan. Ze gaan terug naar de aanman. En hij gaat dus onschuldig, zo vanavond, terug naar Elisa. En Elisa zegt tegen hem, waar kom je vandaan gaan zien? En hij begint gelijk te lief. Ik, ik, ik kom nergens van, ik uh, ben hier in huis geweest. Ik ben nergens naartoe geweest of zo. Waarom uh, vraagt u dat? En dan zegt Elisa iets. Ging mijn hart niet met je mee? Hoe die man zegt van zijn wagen omkeren en je tegemoet ging, net alsof ik ben een knecht van God. Daarom was die man bij mij gekomen, omdat ik een knecht van God ben gaan. En jij denkt dat je mij voor de gek kan houden, dat je de God van jezelf voor de gek kan houden. En dan zegt hij, was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaar aan te nemen om onderlijbomen en wijngaarden, schapen, hun diear en universum te kunnen kopen. Ben je nou zo vervuld van de mammon, terwijl je eigenlijk God moet doen? En dan krijgt hij een straf. ja, Daar sta je bestand best stil. Daarom zal de melaatsheid van de aanman zich voor eeuwig aan jou en je nageslacht hechten. Toen vroeg geen gehaar bij hem weg. Melaats laatste als nu. Wat een verschrikkelijk vonnis wat hij dus meekrijgt. En niet alleen zeg maar aan hem. Maar ook aan zijn hele nageslacht. En ook niet voor een bepaalde periode, maar voor eeuwigheid. Dus dat is niet meer gestopt. Ik zat me af te vragen omdat de reden ook is dat het niet lukte toen Gehazi de staf van Elisa op het gezicht van de overleden jongen legde. Hij diende God niet. Hij diende de man om. Hij was bezig met zijn eigen gewin en niet met het gewin van God uit. Dus dat zou de reden kunnen zijn waarom dus de opdracht die hij krijgt van Elisa om dus die staf op het gezicht van de overleden jongen te leggen en dat er dus wat zou gebeuren, dat er niets gebeurt. Maar dat staat er niet. Een tijdje daarna komen de leningprofeten bij Elisa. Elisa die was dus het vlak, of hij nou een Jericho was, vlak bij de Jordaan in ieder geval. En ze klagen erover van, ja, de plek waar we wonen is veel te klein geworden. Dus wij willen eigenlijk vanuitbreiden. uitbreiden. Kunnen wij naar de Jordaan gaan en daar bomen kappen? En dus een stuk aan het huis bouwen. Om daar dus een verblijfplaats te maken van ons? En dus, ja, dan is prima, goed idee. Dat doen we. Maar ze willen niet alleen gaan, ze willen graag dat hij meegaat. Dus dat is prima, ik ga mee. Ook mooi dat de profeet, de man gods, het niet te klein vindt of te moeilijk vindt om eens gewoon met die mensen mee te gaan. In eigenlijk een soort dagelijkse arbeid. Nou, ze zijn daar bezig, ze komen bij de daan, ze beginnen de bomen om te hakken. En dan is er bij een van de, degenen die dan wel gebruikt dat het blad van de steel afschiet. Kan gebeuren, hè, als hij niet vastzit. Levensgevaarlijk. Maar bij hem viel het gelukkig in het water. Zou ik kunnen zeggen, dat Niemand wordt geraakt. Maar hij is wel heel erg verdrietig. Want die bel was geleend. Het was niet eigendom. Hij had dat geleend van iemand. En dan is het wel de bedoeling dat je dat in één stuk weer teruggeeft. En dat doet wat bij Elisa. En hij vraagt, waar is het gevallen? Maar ja, ik zou eigenlijk zeggen. ja, Sorry, dat kan ik niet aan doen. Dat is gewoon... Uh, ja, dat is pech hebben, je kunt misschien wel proberen om het terug te halen uit het water. Maar dat doet niet, hij doet gewoon een wonder. Hij zegt, waar is het gevallen? De jenige profeet laat het zien, wat het geval is. Hij pakt een stuk hout, hij snijdt een stuk hout af en hij grondt het op het water. En het blad van die bel dat komt bovendrijven. Dus je kunt het bijna niet voorstellen voor jezelf. Hoe kan dat nou, jongen? Hoe kan dat toch een stuk ijzer, wat dan ook zo bovendrijven en dan zegt hij tegen: de leden, pak het maar, pak het maar. En die pakt het en die zorgt er weer voor dat die bel zich gerepareerd wordt. Onvoorstelbaar. En dat staat er zomaar even tussendoor, zo klein verhaal zo dus van. dat is natuurlijk een ontzettend groot wonder dat je ijzer, wat ontzettend zwaar is, gewoon naar boven gaat drijven. Tijd daarna voert de koning van Syrië oorlog tegen Israël. En het staat er niet bij, maar ik denk dat een andere koning is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat hij dus met. Aman zijn zijn bevelhebber, dat die oorlog gaat voeren tegen Israël. Dus ik denk dat dat toch, dat ze gevangen waren, dat er een andere koning was, een andere bevelhebber. En hij, zoals gewoonlijk, plegen ze dus overleg over hoe ze die oorlog gaan uitvoeren en waar ze gaan binnenvallen. En hij zegt dus tegen zijn dienaren: Nou, haar leerkamp moet op die en die plaats zijn. En dat is natuurlijk geheim overleg. Dat is geen overleg waar iedereen bij zit zodat dat doorgebriefd kan worden. Nee, dat zijn geheime overlegplekken. En er is verder niemand bij die daar niks te maken heeft. Maar wat gebeurt er? Elisa die krijgt van God te horen. Moet dat zijn de plannen van de koning van Syrië. En die brieft dat door aan de koning van Israël. En die zegt dus, wees op uw hoede dat u niet langs de straat trekt, Want daar zijn de Syriërs neergesteken. Het is ontzettend irritant. Dat je geheim overlegd hebt en dat dat ja, aan de grote klok gehangen wordt. De koning van Syrië die vat het ook zo op. Dus de koning van Israël die stuurt een boodschap naar de plaats die de margotsen gezegd had. En dat gebeurt niet één keer, het gebeurt niet twee keer, maar dat gebeurt dus vele malen. Gebeurde dus iedere keer als die koning van Syrië had besloten, we zijn, zo gaan, daar gaan we een op opzetten. Dan blijkt dat ze banden bannen verraden zijn en dat de koning van Israël dus tegenmaat heeft genomen. Door het dus openbaar werd van ja, het was bekend dat hij was dat de was in het legerplaats zou De koning van Syrië, die heeft echt, die denkt echt dat er een verhaal is. Dus die ze die naar bij elkaar, die dus betrokken waren bij dat geheime overleg. En die zegt: Ik wil heel graag weten, wie van jullie is de verrader, die brieft alles door naar de koning van Israël. Dan krijgt u een heel opmerkelijk antwoord. Ik nou, weet niet die mensen dat een van zijn dienaren die zegt nou, nee, nee, mijn heren koning, zo is het helemaal niet. Maar er is een profeet in Israël, Elisa. En die maakt de woorden van de koning bekend, zelfs de woorden die in, u in uw slaapkamer spreekt. Nou, dan moet er slikken wat om je hart staan. Hè? Wij horen wel eens van de verhalen dat er dus ergens microfoon'tjes gehangen worden. Nou, God heeft die helemaal niet nodig. God die maakt de woorden die de koning van Syrië spreekt, in zijn slaapkamer, maakt die bekend aan Elisa. Profeet die in Israël is, hij heeft geen technische oplossingen nodig, zoals wij. Want die is zo ontzettend groot, hij maakt overal gebruik van. En ook van dit. De koning wordt kwaad. Hij zegt, oh, weet je wat we doen. We gaan die profeet ophalen en die sluit ik op. Dan is het gelijk over. Dan kan hij nog steeds op de hoogte zijn van wat er vertelt, die kan hij nu door aan de koning van Israël. Nou, er worden dus, denk ik, zoveel de speakers uitgestuurd. Om te gaan kijken van waar vindt die profeet zich. En hij wordt verteld: zie, hij is in Botan. Oké, okay. we gaan hem daar halen. Maar Botan ligt hier, Syrië ligt dus hier hierboven. Ze sturen dus een heel leger vanuit Syrië naar Botan om dus Elisa te laten. En niet een klein legertje, nee, dat was echt een gigantisch leger. Ze kwamen s'nachts, zo'n dus omsingelen de stad. En ze liggen dus klaar om de s'morgens uit het binnen te vallen. De vraag dat je tegen die aanbreken dan op Dus is iedereen nog een beetje doezelig, het is de mooiste tijd om, uh, om aan te vallen. Want dan maak je eigenlijk de, de politie ook, hè. die valt ook altijd s'morgens vroeg binnen. Dan hebben mensen nog op bed, hebben ze mensen weerstand. En eigenlijk altijd succesverzekerd. Elisa heeft inmiddels een andere dienaar, daar staat geen naam bij. Maar die dienaar staat s'morgens vroeg op, Ik denk om de spullen voor te bereiden. En die gaat naar buiten en die ziet een heel leger met paden en strijdwaars om de hele stad heen. En hij schrikt zijn eigen verloren. Direct naar binnen maakt zijn, zijn heer wakker, de zo wakker. En zegt, ach, we moeten wat doen, we zijn helemaal omsingeld. Ze staan met een heel groot leger om ons heen. Ja, nu is het verloren, nu is het verloren. En dan zegt, zegt, nu is het een stress, rustig staan, we staan best niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn veel meer als die bij hen zijn. Nou, dat moet zo'n rare boodschap zijn geweest voor de hoe nou. Hoezo die met ons zijn? dan zijn met z'n tweeën. Hoezo zijn er meer als dat hele grote leger met paarden in waar die we zien. En Lisa die spreekt, die bidt, die zegt, ja, we hopen zijn ogen. Zodat hij kan zien dat er met meer zijn, veel meer, als wat hij werkelijk ziet met zijn normale ogen. Ja, en opende de ogen van de knecht en hij zag een heel de berg vol paarden en strijdbaats van vuur rondom Elisa. Ik kan zo zoiets voorstellen, hè? een enorme menigte aan engelen die dus rondom hun waren. En dan stelde dat legertje van de Syriën, stelde niks voor. Dat viel eigenlijk helemaal niet. De Syriërs daalden naar hem af en Elisa die bad op Jawe en die zegt, staat dat God in mijn en dat gebeurt. Ja, we die slaat ze met blindheid. En dan gaat Elisa, die gaat eens dus naar die soldaten toe, naar de bevelhebber. En die zegt, joh, jullie zijn helemaal op de verkeerde weg. En sterk nog, jullie zijn bij de verkeerde stad. Weet je wat, volg mij maar. Ik breng je naar de man die je zoekt. En wat doet hij? Hij brengt haar naar Samaria. Dan vindt hij pippel. En ze komen daar. En leidt ze helemaal naar het midden van Samaria. Die stemmen zo voor dat er dus een soort centrumplein was. Daar worden ze allemaal neergezet. En is die bid weer: Ja, we openen de ogen van deze man. Zodat ze zien. En Ja, we openen de ogen. En ze zien, en ze zien dat ze hier in Samaria zijn. Maar dat niet alleen, dat het hele leven van Israël om hen heen staat. En dat zie je, wat de koning van Israël die vraagt dan aan Elisa van. Zal ik hen doodslaan? Zal ik hen doden, mijn vader? Zegt hij. Nee, van hé, zoon. Ja, dat heeft hij in één klap, heeft hij heel zijn vijand uitgeroepen. En dan zegt hij: Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Je hebt ze niet eens zelf vervangen genomen. Waarom zou je hen doden? Nee, zegt hij. Geef ze een maaltijd, zet ze brood en water. voor. Kunnen ze eten en drinken en terug gaan naar een ongeschonden, ongedeerd. Dat is eigenlijk een opmaat opmaak naar de provincie van de functionaire die in 1864 uitgeroepen is. Hoe je met krijgsgevangenen om te gaan, maximum afstappen. Nee, je moet ze goed behandelen, je moet ze eten en drinken geven. Dan op een gegeven moment is het de bedoeling dat ze dus uitgebreid worden op andere krijgsgevangenen bij je eigen volk. En dan worden ze eigenlijk ongeschonden teruggebracht naar hun eigen volk. Dat gebeurt. Ze krijgen een grote maaltijd en ze aten en ze drinken en ze sturen ze terug. En het mooie is dan de staat dat de bende van Syrië daar niet meer aan de kant van Israël Dus dat heeft toch een behoorlijke indruk gemaakt bij de koning van Syrië en de besluit van de kans. Dit verbiedt voortaan dat er dus allerlei overvallen plaatsvinden in Israël. We zijn zo ontzettend goed behandeld. En dat is eigenlijk heel mooi, want je ziet dus eigenlijk goed niet dat het niet maar En het is dan Maar dat blijft er niet bij. Op een gegeven moment is er toch wel iets aan de hand, dat staat niet bij wat. Maar de koning van zie je trekt toch weer op naar een belegerd Samaria. En er ontstaat een enorme holensnat. Dus die hele stad Samaria werd afgevendeld, zodat er dus niets meer binnen kon komen. En daar staat dat een ezelspok, zelfs voor 80 zilverstukken werd gekocht. vier keer dan een buitenmest voor 5 zilverstukken. En dan vraag je af naar je vrede een buitenmest Dat staat er niet bij. Alles wat maar enigszins eetbaar was, werd gratis eh, in zijn Dan krijg je een afschuwelijke Het gebeurt toen de koning koningin is op de muur voorbij ging. Hij had geld op Help mij, meneer de koning. En hij stopt en hij vraagt: ja. Wat kan ik dan? Als jij ja, weer u niet helpt, hoe zou ik u dan kunnen helpen? Ik heb iets van de dooswicht in de pers, de Alles is weg, er is niks meer. Maar hij is toch nieuwsgierig en dan vraagt hij naar haar, wat is dat dan? En dan vertelt ze een verhaal, En je Dan zegt ze, deze vrouw, dat dan een buurvrouw was, ze had al wel een verstand van mee, en ze heeft deze vrouw een afspraak gemaakt, die zei tegen mij, geef je zoon, dan wil we vandaag op, zullen we mijn zoon eten. Ik heb ik gedaan, we hebben mijn zoon kapot, die kiept hem nu voorstellen en opgegeten. Toen ik de volgende dag tegen haar zei, geef uw zoon, dan zullen wij hem opeten. eten, als ze zoon van bedanken. Natuurlijk heeft hij zo'n woord. Dan kom je erbij ook al in al een keer te stemmen met zo'n woord. Hè. Het is afschuwelijk. dat had er niet op eigen kinderen. Ja, ik doe er, er niet bij. De koning kan er ook niet bij. Want hij hoort dat verhaal. En hij scheurt zijn kleren. En hij is zo ontzettend boos daarover. Eh, dat hij uitspreekt: van God mag zo. En dat veel erg met me doen. Als het hoofd van Elisa de zoon van vandaag op. Spreekt gelijk een doodvonnis uit over wie net van Jabe, alsof hij er iets mee dus te maken Het vervante is dat, dus iedereen ook dat ziet, dat hij dus een ruil gewaad onder zijn kleren doet. Dat is dus ook een heel apart iets. Elisa zat in zijn huis en krijgt dus ook een bericht van Jabe dat de koning aankomt om dus hem te onthouden. En dan is het heel mooi dat erbij staat dat de oudste. Bij hen zaten. En dat zou je niet verwachten. Je zou eigenlijk verwachten dat de oudste in deze situaties bij de koning zouden zitten. of dus overleggen. van hoe gaan we nou om met heel die belegering. Maar Elisa heeft dus een vergadering met de oudste en niet de koning. Maar dat stuurt me zonder op. In ieder geval, de koning die stuurt iemand voor zich uit. En voordat die man komt, heeft Elisa al tegen de oudste gezegd: van zoomte komt er iemand binnen. Is gestuurd door een moordenaarszoon. Hij doet niet eens mijn koning. Hij doet een moordenaar moordenaarszoon. En die heeft iemand gestuurd om mij te onthouden. Let op, als die boodschapper binnenkomt, sluit de deur en dring hem terug bij de deur. Zodat hij niet de gelegenheid krijgt om dus mij schade aan te brengen. Want de koning komt vlak achter hem aan. dat doen ze. Hij is met hem aan het spreken. En de bode komt binnen en die zegt dus: hij dus gestuurd is gestuurd door de koning, zegt hij. Dit kwaad is van Jawe. Wat zou ik nog verder op Jawe wachten? Dat kwaad kwam niet van Jawe? Dat kwam van de koning. De koning had het uitgesproken. Jawe had het niet uitgesproken. En toen zei Elisa van hoor het woord van Jawe. Zo zegt Jawe, morgen, om deze tijd, zal in de poort van Samaria een maat meelroon gekocht worden voor een zilveren sikkel en twee maat een gerst voor een sikkel. Dus eigenlijk voor hele lage bedragen zou er dus weer heel veel etenswaard gekocht worden was onvoorstelbaar. Een officier, die meegekomen was met de koning, waar de koning op leunde, die zegt heel schamper tegen Lisa, ja, nu is raar man, al zou jaren sluizen maken in de hemel, dan nog zou het niet kunnen gebeuren. Het is gewoon onmogelijk. We zijn allemaal ten dode opgezegd." En Lisa zegt op dat moment, jij zult het zien met je eigen ogen, maar je zult er niet van eten. Dan krijg je een mooi verhaal over vier Melaatse mannen. die dus uitgestoken waren uit de maatschappij. buiten de poort die moesten blijven. En die hebben overlegd met elkaar van: wat doen we? Waarom blijven we hier totdat wij sterven? Want ja, we zijn Melaatse, we mogen niet meer in Samaria komen. Als wij dus de stad proberen binnen te gaan. er is honger in de stad, we kunnen dan niks halen, dan sterven we daar. Maar als we hier blijven, dan sterven we ook. We hebben geen enkele optie eigenlijk. Weet je wat? Laten we naar het legerkant van de Syrius gaan. Voor hetzelfde geld laten we ons leven. En dan zullen we leven. Als we ons doden, ja, we zijn toch de doden opgeschreven. Dus laten we het dan maar sterven. Een beetje fatalistisch zou je zeggen. Dat doen ze. Ze gaan in de avondschemering, in. Ze zijn toch wel een beetje voorzichtig. Toch ervoor zorgen dat ze niet erg snel opgemerkt worden. Ze komen bij het legerkant van de Syrius. En ze merken niemand. Niemand spreekt hun aan. Er wordt niet geroepen van wie zijn jullie? Wat was er gebeurd? God had het leger van de Syriërs een geluid laten horen. alsof er een grote strijdmacht aankwam. van strijdwagens en paarden. Een zeer groot leger staat er zelfs. Het geluid van een zeer groot leger. En ze denken dat de koning van Israël. de koning van de Hethieten en van de Egyptenaar heeft ingehuurd. om hen aan te vallen. En ze schrikken er eigenlijk zo ontzettend. dat ze besluiten om dus met z'n allen massaal de vlucht te slaan. Ze hadden alles achtergelaten. En zijn gevlucht omdat ze bang waren voor hun leven. Nou, de Milaanse die komen daar binnen in het legerkamp vinden dat alles verlaten is. En wat doen ze? gaan een tent binnen. En dat zal niet zomaar de tent van soldaten zijn. Maar dat zal, denk ik, de tenten zijn van de bevelhebbers en van de koning. Want wat vinden ze? Zilver, goud, creëren. En gingen het verbergen. En ze gaan terug, andere tent binnen. Nemen daar ook alles weg. Gaan het ook verbergen. En dan komen ze eigenlijk pas een beetje tot hun zinnen. En zeggen ze tegen elkaar, ja nee, wat wij doen is niet goed. Dit is niet goed. Dit kan niet. Want het is een dag van een goede boodschap. Het dus is ontzettend fijn dat die mensen weg zijn. Dat dus de belegering opgeheven is. En wij zeggen niks. Als wij wachten tot het morgen Ja, dan komt dat uit. Want het komt sowieso uit. En dan zijn we wel heel erg schuldig. Weet je wat? Laten we gaan. En laten we het aan de koning vertellen. Want dit moet eigenlijk iedereen weten. Want de beweging van Samaria is eigenlijk opgeheven. En dat doen ze. Ze gaan naar de poortwaarts van de stad. Ze roepen ze aan en ze vertellen: Joh, we zijn naar Verenkamp van de Syriërs gegaan. En er is helemaal niemand meer. Iedereen is weg. De mensen zijn weg. Alleen hun spullen zijn achtergebleven: de paarden, de ezels. Maar de mensen, alle soldaten zijn weg. Iedereen is weg." Nou, er worden andere poortwaarts geroepen. En die gaan het vertellen aan de koning. En de koning heeft toch wat twijfel. Dus de koning staat op s'nachts en zegt tegen zijn dienaar: Ja, dat kan natuurlijk een krijgslicht zijn omdat de Syriërs net gedaan hebben dat ze weg zijn. Ze weten dat we honger hebben. Dus wat doen wij? Wij horen dit. We gaan naar buiten. Wij gaan naar het kamp van de Syriërs. En op dat moment staan ze op en overvallen ze ons. En dan, ja, dan komen ze de stad binnen en zijn we alles voor. Een van zijn dienaren is een wijsman. En die zegt, nou laten we dan op de proef stellen. We hebben nog vijf paarden. Laten we die paarden uitrusten. En zorgen dat ze dus achter de Syriërs aangaan. En laten we kijken waar ze gebleven zijn. En dan komen we er heel snel achter van of ze echt met z'n allen gevlucht zijn of dat het niet waar is. En dat de crisis is. En zo wordt het uitgevoerd. Ze worden erachter aangestuurd En het blijkt dus dat ze tot aan de Jordaan alles weggeschoten hebben wat hun snelheid beperkte. Dus de hele weg lag vol met kleren en een stuk uitrusting. En de boten gaan terug naar de koning en die vertellen het aan de koning van Het is echt waar. Syrië zijn weg, zijn gevlucht naar hun eigen land en hebben alles achtergelaten wat ze hinderden in Dit is van 1973, was ook een oorlog met Israël en toen hebben ook de Egyptenaren hebben alles achtergelaten, in inclusief de tanks, die, hebben, ja, die zijn gewoon in gebruik genomen bij het Israëlische leger. hebben op dat moment enorm oorlogsmateriaal uh, gratis even niks gekregen, zeg maar. Dus dat, is, dat gebeurt regelmatig, dat God optreedt. Ja, dat ze eigenlijk alles achterlaten en moest maar zo snel mogelijk terug te vluchten naar hun eigen land. Het volk gaat de stad uit en plundert het hele lerenkamp van Sirius. En op dat moment wordt er dus in de poort, wordt er maar verkocht voor een sikkel en twee maat een van het sikkel. Precies zoals Yahweh het gezegd had door middel van Lisa. En de koning, dat is de officier, die toen zo schamper reageerde, over de poort aangesteld om alles keurig te regelen. Maar het was zo druk en iedereen was zo opgewonden om dus wat te gaan halen in de kamp van de Syriërs, Dat op het moment dat hij dus probeert op te treden, hij wordt vertrapt in de poort en hij sterft. Zoals Elisa gesproken had, je zult het zien met je eigen ogen. Maar je zult er niet van genieten, je zult er niet van eten. En dat is dus gebeurd. Een afschuwelijk vonden ze ook om het woord van God in twijfel te trekken. Nou, wat kunnen wij er nou van leren? Wijs anderen in nood op God of verwijst naar zijn knecht, Zoals dat meisje deed, dat slavinnetje van de vrouw van de aman. Volg de aanwijzing van de knecht van ook al lijkt het belachelijk. Hè? Zoals een aman van ga zeven keer die daan in. En geweldig dat de knechten van de aman hem bewijzen van, ja, het lijkt wel heel simpel. Als er iets moeilijks was geweest, had u het gedaan. Hoe zegt hij iets simpels en doe dat dan ook gewoon. En probeer geen staartjes te staan uit Godstelling. Leer van Gaza. Luister na als je een opdracht krijgt van God. Zoals die profeet van die met die bel had ook kunnen zeggen, ja, niet zo raar, Kan toch niet? Maar gelukkig, hij luistert en hij doet het. Houd de zegeningen van God niet voor jezelf. Eer van in de laatste. Ga het vertellen en zorg dat anderen er ook van kunnen profiteren. En trek de profetie van een knecht van God niet niet uit. weer van de officier. Dat zijn eigenlijk onze punten. Amen. Ik heb een, een lied gevonden, dat wordt ook gezongen door diezelfde. Hoofdkantoor van de IDF. En dat is een gebed om een zegen over Israël. En wij bidden daar vaak voor. Dan wordt nou, ook mooi om dat ja, de lied te laten horen. Een van de mooiste dingen, daaraan, vond ik de start van het, van het gebed, wat hij eigenlijk uitspreekt. En dat is namelijk de start van het Onze Vader. Dat zullen we ook zien. Onze Vader. En daar begint hij mee. Ik zal het even laten zien. Dus hij begint met Avenu Sheba Shamayim, onze hemelse Vader. Hè? Onze Vader die in de hemel is. Eigenlijk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 Amen.